De Rembrandt Awards zijn de enige publieksprijzen voor film in Nederland. Het weer vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen, komende dag op veel plaatsen eerst grijs en nevelig, later hier en daar zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Tot zover het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie. Eén melding op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar is bij Almere West de afrit dicht door een ongeluk. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna Lex Bolmeijer Goedenavond, dames en heren. Ik woon naast een vuilcontainer. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Alsof ik op een vuilnisbelt woon. Dat is ook helemaal niet erg. Maar soms is dat ook zo. Vanmorgen stonden er weer twee fietsen... bij die container. Nee, die konden er natuurlijk niet in. Die moesten wel weg. En die worden dan met achterloze gemak achtergelaten, weggegooid... Terwijl zo'n fiets gemaakt is door mensen. Waarschijnlijk niet door één, maar toch. En zo niet met liefde, dan wel met zorg. We leven dus in achterloosheid. Is dat erg? Ja, zolang je achterloos wil leven, niet. Maar mijn gast wil dat beslist niet. Zij is industrieel ontwerper en verzet zich door de dingen, de producten waar wij mee leven... weer hun verhaal terug te geven, een geschiedenis. Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze gemaakt? Door wie? Wist u trouwens dat er stukjes varken zitten in sigaretten... kogels, kauwgum en kinderschoenen... maar ook in hondenbotten, spekkies, lucifers en tandpasta? Dat weet ik, dankzij Christine Meindertsma. Hartelijk welkom. Dankjewel. Die fietsen waren trouwens na twee uur ook weer weg. Uh -huh. Dus ik dacht, misschien is er wel iemand geweest... Hey, ik <laughs> maak er een nieuw verhaal van. Dat stemde mij dan weer optimistisch. Ja. Yeah. Um, toen ik opgroeide hadden wij het over de wegwerpmaatschappij. Zie jij dat ook zo? Leven wij in een wegwerpmaatschappij? Um, ja, ik denk dat wij nog wel in een wegwerpmaatschappij leven. Vind je dat erg? Um, nou, een beetje. Maar ik denk ook wel dat... Een beetje? Een... Nou je, ja, ik denk dat we niet... Nou, bijvoorbeeld qua verpakking... Dan denk ik meer gelijk aan verpakkingsmaterialen. Ja. Die zijn nu ook heel erg aan het veranderen. Dus dingen die... Uh, Her of die kan composteren, of die wel we, zor, zorgelozer weg kan gooien. Dus ik, ik ja. Maar, al die, dat is de verpakking. Maar alles wat ja. erin zit, dat gooien we toch ook met inderdaad achterloos gemak weg? Ja, dat vind ik wel heel, heel jammer dat dat zo is. Maar. Waarom? Um, nou, omdat. Um, ik denk dat we eigenlijk, omdat we met zoveel gemak zoveel producten om ons heen hebben... dat we eigenlijk niet meer weten wat het eigenlijk betekent om een product uh, te kopen, te gebruiken. Zeg maar, uh, wat het betekent voor alles wat er achter dat product ligt. Of hoe dat product bij je gekomen is, door wie het gemaakt is en waarmee. En uh, dat is wel erg, denk ik. Waarom, waarom is dat erg? Nou, omdat het eigenlijk is alsof er een soort uh, gordijntje tussen de consument en de rest... Uh, hangt. De wereld en... hangt. Ja, en ik denk of dat... De omgeving uh... zou je nou, ja, en, en de producenten, zeg maar. Ze uh... dus leven in de gordijnen. Nou ja, met, met een... gesloten je gordijnen. Ja, je je zeggen, ja. ja, zoiets. En ik uh, denk dat het voor de consumenten eigenlijk heel handig is, omdat je dan niet echt naar hoeft te denken over waar je dingen vandaan komen. En voor die producenten ook, omdat die dan hm. uh, vrijer kunnen produceren, ja, zonder altijd even goed te zorgen voor de grondstoffen en voor de mensen die die producten maken. En ja, eigenlijk alles wat daarvoor ja. ligt. En nou leg je dat zo uit. Vind je dat ook heel erg? Of vind je het maar een beetje erg? Uh... Leid, leid, ik bedoel, leid je daaronder? Of wil je, ben je eigenlijk in wezen iemand die de wereld en de mensen zou willen verbeteren? Nou, het is niet dat ik eronder leid. Maar het is wel dat ik het echt zie als een onderwerp waar ik, uh, waar ik graag mee aan de slag wil en wat ik, wat ik graag zou willen veranderen. Maar ik leef niet in de illusie dat ik dat in mijn eentje kan. Maar ik vind het wel, ja, als ontwerper, dat je, je eigenlijk daar wel bijna mee bezig moet houden, zeg maar. Ja? ja, vind ik eigenlijk wel. Maar dat doen ze allemaal niet. Nou, veel. begin, nou, er is wel echt een nieuwe generatie nu uh, op, op scholen nog aan het studeren, aan het afstuderen, net begonnen. En dat, dat, dat merk ik wel heel erg. Dat, uh, dat er wel op een andere manier nagedacht wordt over ontwerpen... en wat de producten zijn. Goed. Um, Christine Smaar. Uh, dit was het begin. Het, dames en heren, het hele gesprek vindt u sowieso morgen... op de website van uh, radio1.nl Dus uh, als, u echt, als u echt slaap krijgt, dan weet u dat u niks hoeft te missen. Um, Christine Meijnersma studeerde af aan de Design Academy in Eindhoven 2003. Dus dan ben je industrieel ontwerper. Je, je geeft dingen, vorm, nieuwe dingen. Je hebt al werk hangen in het MoMA in New York. Het Museum of Modern Art. Het is een grote eer. Er zijn nu twee tentoonstellingen in het Zeus Museum. Dat heeft je gevraagd om innovatieve producten te bedenken met vlas. En je hebt een solo expositie in het Textielmuseum in Tilburg. Um, ja, dat betekent dat je niet alleen ontwerper bent... Maar eigenlijk misschien ook wel kunstenaar. Half ontwerper, half kunstenaar. Zoiets. Mm, nou ja, ik zie mezelf niet als kunstenaar. Nee? Maar, uh... maar je stelt wel tentoon. Het raakt er aan. aan, de aan ja, maar producten worden ook wel tentoongesteld. Ja. Uh... Je bent geboren in 1980 en je bent nu 31. Um, ben je nieuwsgierig? Ja. Volmondig, ja. Ja, ja. ja. We wel heel nieuwsgierig. Hoe uitziet dat Waar zit hem dat in? Um, nou, dat ik heel erg hou van het onderzoek wat voorafgaat aan het uh, maken van een product. En um, nou, ik denk dat ik dat wel het allerleukste vind, zeg maar. Het soort onderweg zijn in een onderzoek, met mensen praten, boeken lezen. Gewoon alles te ja. weten komen over iets wat je nog niet zo goed kent. En dat is eindeloos, dat proces? Ja, dat is wel eindeloos. Want als je bijvoorbeeld is iets neemt als nou ja, wat je in opdracht van het Zeeuws Museum hebt gemaakt. Dingen met vlas was het onderwerp, werd het onderwerp hoe ga je ja. dan te werk? Ja, nou eigenlijk was het in eerste instantie niet een opdracht van het Zeeuws Museum. Oh. maar ik ben ooit uh, heb ik een uh, collectie met uh, touw gemaakt voor Thomas Eijk. Hij heeft een uh, ja een, eigenlijk een label waar hij naar elk jaar een jonge ontwerper vraagt of die een collectie wil ontwerpen voor hem. En aan mij had hij gevraagd of ik met een touwslager wilde samenwerken. Toen had ik gezegd van ja dat wil ik wel, maar ik wil graag uh, dan ook het materiaal waar de touw van gemaakt wordt, dat dat eigenlijk het onderwerp wordt. En uh, dus toen ben ik met vlas aan de slag gegaan. En toen was ik eigenlijk nog in de veronderstelling... dat het heel makkelijk zou zijn om, om vlas te vinden... en ja. daar dan touw van te maken. Omdat ik had gelezen dat het in Nederland... vroeger heel veel verbouwd werd... en dat we een heel goed klimaat ja. voor hadden. Let op het woordje vroeger. Ja, ja. En, uh, maar toen bleek dus eigenlijk dat het heel ingewikkeld was. Uh, en toen uiteindelijk uh, was ik daar een jaar mee bezig. En toen dacht ik, ja, ik ga of gewoon accepteren... dat ik niet zeker weet wat voor wat er precies in dit touw zit. Of waar dat vlas precies vandaan komt. Of ik ga het helemaal anders aanpakken. En toen ben ik eigenlijk een boer gaan volgen... Uh, die vlas verbouwt in de Flevopolder. En wat is, is er nog wel. Er wordt nog, het wel, is er nog wel Ik vind ja. het echt zo'n oud woord. Zo'n zo middeleeuws woord eigenlijk, vlas. Ja, met nou ja, de meeste mensen kennen natuurlijk wel het woord linnen wel. Zeg maar, ja, stof, wat was ja. dan voor vlas maar gemaakt dat, wordt. Maar dat dat met vlas te maken heeft... Ja, ja, nee, dat weten niet zoveel mensen. Ik ook niet hoor. Nee, ja, Ik wist het eigenlijk ook niet voordat, ik, uh, nee, voordat nee. ik dit <laughs> ging onderzoeken. Um... ben ik weer blij. Ja. <laughs> maar het wordt nog wel in Zeeland verbouwd. Het werd vroeger ook heel veel in Zeeland verbouwd. En nog een klein beetje in de rest van Nederland. Maar het is wel veel minder geworden, omdat de industrie eigenlijk ook bijna verdwenen is. Ja. Oh. Is, dat, is, dat, is dat erg? Hoe komt dat? Dat komt omdat het goedkoper is om in China te produceren. Dus 90% van het vlas wordt uh, naar China geëxporteerd. En is dat spul net zo goed? Uh, nou ja, er zullen ook wel goede producten uit China komen. Maar uh, ja, wat eigenlijk interessant is, is dat uh, het, vlas, het beste vlas nog steeds in Europa verbouwd wordt. omdat het, het, de kwaliteit van de plant echt met het klimaat, ja. met het zeeklimaat te maken heeft. Dus. Het hele proces is niet te kopiëren, dus nu gaat zeg maar, de bijna ruwe grondstof naar China en komt het weer als product terug. De, de bijna ruwe grondstof Ja, gaat dus naar China. De planten zeg maar, dus oh, betekent, er wordt dan ja, ja. wel zeg maar de, de, de, de, de, de, de, de vezels uit ja, ja. de planten gaan naar China. ze oh, dus worden die hier dan nog wel de plantjes worden hier nog gekweekt? Ja, nou ja, dat verbouwen van, van het vlas gebeurt dus in Nederland, omdat je hebt een heel specifiek weer. Voor nodig. Wat voor weer heb je daarvoor nodig? Nou, als er, zeg maar, de plant uh, uit de grond getrokken wordt... Dan, dan ze... moet het regenen. Nou, dan worden ze plat op, op het land gelegd. En dan moet het eigenlijk wel een beetje vochtig zijn. Dat heet douwrote. En dan ligt het daar een paar weken. En in dat, op dat moment gaat zeg maar, het houten deel van de plant... laat eigenlijk de vezel los. Dus dat rot eigenlijk los. Maar het mag niet te lang duren, want dan gaat je vezel eraan. Dus het is heel erg belangrijk... Als het dan bijvoorbeeld ineens vijf dagen gaat regenen en alles ligt onder water, dan is de oogst mislukt. Dus het is een beetje zoals met wijn, dat het heel erg afhankelijk is van het weer. Wat de kwaliteit ja, ja. van een vezel is. Maar die weersomstandigheden zijn nu, dus, zeg maar, in het kustgebied van uh, België, Nederland en Frankrijk heel erg goed. En dat is al eeuwen zo. Dus daar kwam er vroeger ook zo'n uh, kwalitatief hoge linnen hier vandaan. Maar dat wat je nu vertelt en zoals wij erover praten, dat is zoals je dan in feite aan de slag gaat. Als je aan het werk bent. Je, je, ja. je, je komt van het een op het ander. Je ontdekt ja. dingen door maar vragen te blijven stellen. Ja. Want je neemt niet genoegen met, met iets af. Nee, je gaat terug naar uiteindelijk die plantjes in de grond. Ja, ja. Ja, het zaaien. Maar ja, in het begin dacht ik dan... ga ik zeg maar aan de mensen laten zien hoe het proces werkt. Maar ik kwam me eigenlijk al heel snel achter dat je zelf eigenlijk... je bent eigenlijk nooit echt uitgeleerd. Dus als je dan zeg maar zo'n proces helemaal gaat volgen... dan ja. ontdek je eigenlijk altijd weer honderd nieuwe dingen. Ter, omdat je steeds weer iets nieuws ziet en iets nieuws leert. En daar gaat het om. Om, die, ja, om op, die opwinding van het permanent dingen blijven leren. Ja, en ook om te proberen om een product te maken... wat op een of andere manier die kennis bij zich draagt. Dus die niet een soort van uh, anoniem betekenisloos product is, want eigenlijk alle producten hebben natuurlijk betekenis. Ook diegene, ook die hele anonieme dingen die uit China komen, die hele goedkoop geproduceerde dingen. Alles betekent iets voor de mensen ja. die dat produceren en ja. de grondstoffen die erin zitten. Dus als maar, ik zelf dingen ontwerp, dan probeer ik heel dat zeg maar zo goed mogelijk te doen. En dan moet je er dus zoveel mogelijk van afweten. weten. dus jouw jou, waar jouw werk over gaat is betekenis geven aan dingen. Dat ja, of laten zien wat de betekenis is, want ja. heel veel dingen hebben. Ik bedoel, ik geef het niet, niet per se eraan, maar dat ik nou ja, probeer te, wel, laten wat... te laten zien. Door het te laten zien, creëer je die betekenis, of die, die, breng je, die zet je in het licht, als het ware. Ja, ja. En waarom is vlas zo mooi? Um, dat had je natuurlijk ook niet gedacht van tevoren. Nee, ja, nou, vlas is echt, uh, is, ja, het is echt een super interessante uh, gewas, omdat het... Um, het kan zeg maar heel luxe zijn. Het kan een heel luxe product opleveren, maar het kan ook een beetje meer een meer soort van uh, um, ja gevoel hebben. Ja, net als, en je kan er het heel. Leven veel, zelf. Ja, en je kan er heel veel verschillende dingen mee maken. Dus je kan met de zaden, bijvoorbeeld lijnzaten eten waarschijnlijk veel mensen ochtends in een muesli. Dan kan je olie uitpersen en daar kan je weer verf van maken. En van de kortere vezels kan je papier maken. En dat, ik ben dan ook met al die onderdelen bezig, om te kijken of ik dat dan van het kavel wat ik dan uiteindelijk gevolgd heb, ook allemaal kan maken. Ja. Dat, dat, je zegt het eigenlijk in een, in een bijzinnetje, van ja. het, het kavel <laughs> dat, dat, dat ik gevolgd heb. Wat ja. ik een prachtig zin trouwens, er zitten voortdurend in je, in je, in je taal zitten woorden die al bijna uit de Nederlandse taal zijn verdwenen, maar omdat jij met die, met die oeroude techniek ja. van het vlas uh, verbouwen, uh, je zo intensief bezighouden, komen die woorden nu bovendrijven. Dat vind ik ook al, als iemand die van taal houdt, vind, vind ik dat al prachtig. Um, jij hebt een, een kavel gevolgd. Ja, ja een, kavel, uh, een kavel in de Flevolpolder. Van uh, Gert Jan ja. van Dongen, een boer. En, Dat is een uh, van de weinigen die het in Nederland dus nog wel doen. Ja, ja en die echt ook met heel Helemaal veel. Heen je maar het verkeerde klimaat trouwens hoor, in de Flevolpolder? Nou ja, de polder, het kan wel. Maar er, ja, er, zijn bijvoorbeeld, er is wel discussie over of het in Frankrijk bijvoorbeeld nog beter is dan ja. in België of in ja. Nederland. of... Uh, maar uh, deze boer is echt uh, heel erg perfectionistisch uh, met het gewas bezig. En, als en wat je heb jij toen gedaan? Je hebt een, een, een stuk, een kavel van hem gekocht? Of ja, uiteindelijk. Ik... Maar in het begin wilde ik eigenlijk alleen maar gewoon kijken van... hoe gaat zo'n proces eigenlijk ja. van het verbouwen in zijn werk? Dus ik ben gewoon... Ja, met een cameraman het zaaien en het, uh, het oogsten. En we hebben gewoon alle stappen die belangrijk waren. Dan, dan werden we opgebeld van... Uh, morgen staat er iets te gebeuren. En dan sjeesten we weer vanuit Rotterdam naar de Verleuvenpolder. Um, dus in de eerste instantie was het niet echt de bedoeling... dat ik dat kavel zou gaan... gaan uh, of de opbrengst daarvan zou kopen. Maar toen, het, toen we eigenlijk al maanden daarmee bezig waren... en het al van het land was... Was er ineens een Chinese koper voor de opbrengst? Dus toen werd ik een beetje voor het blok gezet. Van ja, wil je er nog iets mee of, uh, of wat? <laughs> Terwijl ik eigenlijk in de veronderstelling was, of dat was me een beetje beloofd, de, de, de, dat het niet zo snel, niet zo rap zou gaan. Ja. Dus dat het wel een paar jaar later. Ja, of er staat was. er een Chinees voor de deur? Ja. En hoeveel tijd had je op te kiezen? Mm. Nou, ik heb er een dag over nagedacht. En hoeveel kost het? Wat vroeg de boer voor zijn vlas? Nou, het is niet de boer waar ik het van gekocht heb. Oh. Maar dan weer een bedrijf. Waar de boer krijgt zeg maar zijn zaden van een bedrijf. Ja. En uh, die verkoopt ook het, het, de vezels weer terug aan datzelfde okay. bedrijf. En daar heb ik dan... Zeg maar goed, wat, wat, wat vroeg het bedrijf? Voor, nou, voor de lange en de korte vezels samen heb ik 10.000 euro. 10.000, oké. Okay. Ja. Morgen, morgen beslissen, mevrouw. Mijn nuts maar. Ja. Nou ja, ze hebben me niet onder druk gezet, maar het was gewoon nou, anders je, was staat gewoon Chinese, uh, staat Er staat wel ja. een Chinees naast de deur, dus je werd wel ja. onder druk gezet. Nou, ik denk. Dus je moet niet bang ja. zijn om. gaan Je moet niet bang zijn om. Als je in zo'n proces ver, verzeild raakt, bijna. Om dan. Om, om de beslissingen te nemen. Die nee, nog flink zijn. Ja, en dat doe je dan toch een beetje op intuïtie. Nou, wat was jouw intuïtie dan? Nou, ik dacht. Uh, ik weet zeker dat hier iets moois mee te maken is. en Ook omdat natuurlijk dat hele proces van het verbouwen al had meegemaakt. En ja, ik dacht ook van ja, dan moet je het ook niet half doen. Als je dan een stukje van zo'n zo ka kavel ook van bovenaf zag er zo mooi uit. Dat ik dacht, dat spreekt echt tot de, tot de verbeelden. En ik was ook zelf ook benieuwd... Wat, je, wat zou de opbrengst van één kavel zijn, zeg maar. Dat je, dat je zo'n gewas waar je niks van af weet... dat je dan iets van een soort kader of houvast hebt... Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik er gewoon voor gaan. En toen heb je uiteindelijk, dus inderdaad ja gezegd, het vlas ja. gekocht. En dus, wat, wat is daar nu van gemaakt? Nou, ik heb nu al uh, 1200 kilo garen gemaakt. Van de fijnst, het fijnste onderdeel van het. Dus eigenlijk wat het belangrijkste deel van het plantje ja. is. En dat is dan, uh, daar moest ik een heel fijn garen voor laten spinnen. En dan, uh, dan moet je een kettingboom maken. En dat, dat weten misschien niet veel mensen wat dat is. Maar als je een weefsel hebt. Dan zijn er de draden die op de machine staan en de draden die erin slaat. Mm -hmm. En op zo'n machine, dat is dan in het textielmuseum, hebben ze dat voor mij opgezet. Maar dat zijn dan meer dan 3000 draadjes die aangeknoopt moeten worden. Ja. Maar we hadden een soort van uh, deal. Dat zij zeiden, ja, als het jou lukt om een fijn genoeg garen te spinnen. Want dat is best wel, uh, best wel moeilijk. Als je dat lukt, dan gaan wij voor jou zo'n kettingboom maken. Dus okay. dat, uh, dat hebben ze uiteindelijk en, gedaan. Maar en, uh, dat moet nog, daar moeten dus nog producten van gemaakt worden. Ja, maar het linnen is dus al geweven ja. en ik, ben nu, ik heb de eerste theedoeken tafellakens um, okay. servetten gemaakt. En zijn die mooi? Ja, ik vind ze mooi, maar ja, dat is natuurlijk ja. een beetje... Nog één ding, hoe groot is een kavel eigenlijk? Uh, nou ja, het kan, kan alle afmetingen hebben, maar mijn kavel, of mijn gert Jans kavel is zes hectare groot. de ja, straat is in leeg. En Christine Meinertsma rijdt heerlijk met deze muziek door het land. Um, om haar nieuwsgierigheid te bevredigen. Fever Ray, dit is muziek waar jij van houdt als je in de nacht op weg bent. Ja, dit is wel mijn lievelingsnachtmuziek. nachtmuziek. Cool, lekker laid back natuurlijk. Um, keep the streets empty for me. Nou, dat vind ik bij, bij gewoon, Als wij straks naar huis rijden, dan zetten we dat ook maar even op. Uh, Christine Meindersma, uh, Dit is haar muziek. Uh, als u een foto van haar wil zien... of is die nog helemaal niet gemaakt... dan moet u op de Facebookpagina kijken. Maar dan hoeft u dus niet te kijken. Waar ik wel even naar wijs is haar eigen website. Um, want die heeft ook allerlei films. Um, Dat dus kunt u daar vinden. Over die projecten die zij... als industrieel ontwerper op touw zet. Dat is wel een heel erg toepasselijke... Um, term voor iemand die zoveel met vlas bezig is. En dan zie je dat het misschien niet alleen om nieuwsgierigheid gaat, want dat is je eerste, denk ik, misschien wel een hele belangrijke drijfveer maar twee zou ik zeggen schoonheid. Ik zie daar filmpjes, die zijn ongelooflijk mooi. En, en dan ben je alleen maar aan het filmen wat dat proces van het verwerken van vlas inhoudt. Ja, ja ze zijn gefilmd door Roel van Toer, zijn cameraman, waar ik veel mee samenwerk. En... Um... Ja, toen we eigenlijk begonnen met de samenwerking, heb ik eigenlijk aan hem gevraagd of hij de schoonheid van het proces van het maken in beeld wilde brengen. En dat, dat is ook echt het onderwerp van ah, die ja. films. Dus um, ja, het gaat echt over ja, de schoonheid maar het van. het maken. Letterlijk vroeg je hem de schoonheid van het maken. Ja. Breng dat in beeld. Ja. Waarom vind je dat dan zo belangrijk? Wat is daar zo belangrijk aan? Met name het nou, woord schoonheid, denk ik dan. Ja, ja, ja nee. omdat zeg maar. Uh, voor, voor ons als, uh, als moderne consument... dan komen al die producten maar op je af. Die staan allemaal heel vanzelfsprekend in winkels en om je heen. Maar achter die producten zitten allemaal hele vernuftige, inventieve... oude of nieuwe processen om, om dat te maken. En dat vind ik zelf heel erg interessant en heel vaak heel ja. mooi om te zien. Dus dat is eigenlijk... Maar je noemt uh, het schoonheid... Ja, in het geval van de, van de films over het vlas en de wol die we hebben gemaakt... vind ik het ook echt schoonheid. Maar um, nou ja in, in, dat zijn dan producten die ik zelf ontwikkel. Maar er zijn natuurlijk bijvoorbeeld... Ik heb een boek gemaakt over alles wat van één varken wordt gemaakt. Ja. ja, dat is dan voor mij wel echt het tegenovergestelde. Maar ja, dat maakt het niet minder, minder, minder, minder interessant. En misschien eigenlijk nog wel veel belangrijker om, om zo'n proces dan te weten wat dat is. Ja, over dat vaak komen we zo vast nog wel even terug. Het is misschien nog een derde begrip dat ik aan je voorleg, schoonheid. Um, want het, het, het gaat erover, ja, je, zou ze op die, je zou ze zelf morgen eens moeten gaan bekijken. Want het is, ik vind het echt films in de traditie van Joris Evans en zo, grote Hollandse filmmakers. Documentair, maar dat overstijgt het, het, het willen informeren. Er zit ook geen, geen tekst bij. Nee. Um, ze worden, hij wordt ook ver, vertoond volgens mij in het uh, Textielmuseum. Hè? Ja, en in het Zeeuwsmuseum. Oh, Precies, okay. dus, dus ja. dan stel je die film ook tentoon bij wijze van spreken. Ja. Dus die, zegt, die vindt zelf ook dat het bijna een soort kunstwerk is geworden dan. Ja, nou, ik vind kunstwerk. eigenlijk de processen zelf kunstwerken. Dat is het meer. Of ja, ja kunstwerken. maar je moet wel kunnen kijken. Je moet het wel ja. in beeld kunnen brengen. En dat doet hij met een fabelachtig gevoel voor de schoonheid van de dingen. Ja, Vindelijk. Roel heeft een prachtig oog voor... Ja, voor, ja, ook voor echt de schoonheid van wat er op dat moment zelf gebeurt. Uh. Want dan gaat het om, jij zou, je staat er, ze zijn geknipt in losse stukjes. Ja. Je kan er willekeurig eentje aanzetten. Nou. Ja, dat kunt je niet horen ja, of dit, zien het natuurlijk. het filmpje maar. over, wat gaat er over plukken? plukken. Ja. Want, want dat is nog niet echt het oogste, maar dat is uh, maar dat wat, de... Moet ik even een andere dan... Uh... Nee, plukken is een plukken? mooi oh. filmpje, ja. Ja, ze zijn allemaal nogmaals, ik vind ze allemaal heel mooi. Um, en dat begint gewoon met een beeld van het vlas. Als het, nou, als het is. nog staat. Als het, als het ja. nog staat. Dan valt daar een, een jong poesje om. Ja. Maar gewoon het, het, het, bijna de, de, de. Wat is het grafisch? Zoals je dan bijvoorbeeld vlas in beeld brengt, ja. om maar eens iets te noemen. En nu zitten we in de fase dat het geoogst wordt. Ja, het wordt hier uit de grond ge, ge, geplukt eigenlijk. Ja. En het is best wel uh, bijzonder, want dit is dan een machine die die, die uh, planten uit de grond plukt. Die trekt meteen de zaden eraf en legt dan het plantje terug zonder die zaden. Dus die oogst eigenlijk de zaden eraf, maar hij legt de plant terug op het land. om dan dat te ja, beginnen. Ja, precies, dat vertelde je net. Nou, dat zie je dus hier. Maar dat zijn echt zonder tekst, uh, met een beetje wat geluid. Dus ja, wel het is wel het echt alleen maar het beeld. Je moet echt kijken en meekijken. Ja. En ik vind dat daar beelden zijn tussen zitten, die zijn, of sequenties, die zijn gewoon van, van, een, van een oogverblindende schoonheid. Maar misschien heb ik het accent wel verkeerd gelegd. Jij, je zegt de schoonheid van het maken, misschien moet de klemtoon wel liggen op het maken. Is dat waar het je eigenlijk om gaat? Ja. Hoe dingen gemaakt ja. worden. Ja, en door ook mensenhand. Dat het, ja, en ook dat het, zeg maar, uh, het echte maken in Nederland is eigenlijk iets wat, wat steeds, uh, steeds minder voorkomt. Dus ik wil ook eigenlijk laten zien hoe bijzonder dat is. Dat er überhaupt er... dingen ja. gemaakt worden. En ja. dat die nog gemaakt worden. En wat voor mensen dat dan zijn. Ja. En, uh, dus ik, ik heb ook heel erg het idee dat als ik een product ontwerp... Zeg maar, ik ben eigenlijk de la het laatste paar handen... Normaal gesproken wat daarmee bezig is. Maar daarvoor zijn er al misschien wel tien of twintig ja. andere mensen ook mee bezig geweest. Dus ik wil eigenlijk heel graag al die handen laten zien. Zeg maar. ja. En al die makers. Maar daarmee laat je toch zien hoe uh, mensen met elkaar verbonden zijn. Ja, ja het is eigenlijk een, een, een, een keten van, van verbintenis... die je eigenlijk nooit echt ziet, maar die is er natuurlijk ja, wel. Die maar het is toch een, een, een keten van verbintenis tussen mensen uiteindelijk? Ja. ja. En is het dan je bedoeling om daarmee iets te herstellen... van wat verloren is gegaan tussen mensen? Ja, dat. En ook wel om te laten zien dat het belangrijk is... Uh, om die keten zichtbaar te maken. Want in dit geval zijn dat allemaal mensen die, zeg maar, hier in Europa uh, leven. Maar in de meeste producten die we gebruiken, zijn het mensen die heel erg ver weg leven, waar je echt geen idee van hebt. Maar ja. die wel degelijk met jou verbonden zijn, doordat ja. ze jouw trui of jouw broek of ja. jouw meubel in elkaar gaan. Maar dat zetten. vind ik ook het ontroerende van wat er achter jouw projecten ligt. Precies dit idee. Dat je dat kunt laten zien aan. Voorwerpen waar we anders dus met een achteloos gemak gewoon maar uh, aan voorbij lopen. We lopen niet aan die voor voorwerpen voorbij, maar aan mensen voorbij. Eigenlijk zeg je ja. met zoveel woorden, denk ik ja. ja. Ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, dieren of. Uh, ja. Ja, grond, stukken, ja. stukken grond. Natuur. Eh, Want dit gaat dan over uh, de Flevopolder, Maar ja, ja, die is ook prachtig. Of Zeeland. Ja, ja, en, ja die Flevopolder is zo schitterend. Ik vind ja. het altijd zo dat uh, in Nederland wordt altijd heel erg negatief gedaan <laughs> over, over de polder. Maar ja, ja het is echt... Ja. Wat zie jij dan? Wat beschrijft beschrijf dat is? Wat jij, nou, nou dat, dat zeg maar dat het eigenlijk echt heel erg wonderlijk is dat daar vroeger... Dat was gewoon water en nu ligt daar een hele ingerichte polder waar mensen allerlei dingen uh, verbouwen en maken en dat, ja, dat is gewoon uh, echt een, het is gewoon heel erg wonderlijk en heel veel mensen doen er heel negatief over van ja, het is niet oud, het is allemaal nieuw, maar het is echt heel wonderbaarlijk dat dat daar allemaal ligt en het getuigt ook van heel erg veel uh, ja, een soort uh, avontuur en uh, ja ondernemerschap en uh, ja, ik vind dat echt heel erg bijzonder. Dus ja. Dat voel je als je daar bent? Ja, dat voel je als je daar bent. Want bijvoorbeeld in een van, in het kavel, drie kavels verderop... ligt nog een scheepswrak, omdat dat, ja, dat is daar ooit gezonken. En dat is allemaal weer naar boven gekomen. Maar dat is hartstikke, ja, dat is echt heel erg bijzonder. En die grond is helemaal veranderd door wat er inmiddels op verbouwd is. En die heeft dan weer een bepaalde kwaliteit gekregen daardoor. Ja, dat is gewoon uh, echt heel erg mooi. Ik vind het ook heel, echt uh, buitengewoon mooi. En dan hebben we het alleen nog maar over één project. Dat is wel een project dat jaren duurt, hè? dat Vlasproject van jou. Ja, daar ben ik ook nog wel eventjes mee bezig. Maar gelukkig zou ik bijna, bijna zeggen. Overigens, ik denk dat als je het hebt over de schoonheid van het maken... dan heb je het misschien ook wel met een andere woord... Uh, over de, de kracht en de schoonheid van het ambacht. Of is dat niet helemaal hetzelfde? Mm. Want het is, zijn wel, ja. het is wel de ambachtelijkheid van, van het verbouwen en het verwerken van vlas, waar het hier over gaat. Ja, ja, in dit geval is het wel ambachtelijk, maar het is ook wel industrieel op een bepaalde manier. Dus het, het, ja. het loopt wel door, het gaat mij niet per se om die ambachtelijkheid, nee, nee. maar meer echt om het maken, ook wel op moderne manieren. Ja, want er komen natuurlijk ook machines aan het, maar goed, het is het ambacht altijd ook zo. Wat is dan industrieel eraan? Nou, in, in, zeg maar, de, bijvoorbeeld die machine die die planten uit de grond ja. plukt... Die, die haalt ook meteen de zaden eraf. En die legt het plantje weer heel uh, efficiënt terug. En eigenlijk door die industrieelheid die eraan toegevoegd wordt... dat is de reden waarom het nog kan hier. Ja. Omdat zeg maar, hoe meer mensenhandel en hoe meer handwerk... hoe duurder het wordt en hoe minder het ook mogelijk wordt om het nog hier te doen. Dus ik zie... Uh, ik zie ambachtelijkheid niet per se als mijn onderwerp. Maar meer. Nee, nee. Okay. Ik, want, want ik hoop heel erg dat er een toekomst is voor, voor zo'n gewas. En, en dat kan, ja, alleen ja, dat maar kan eigenlijk het... alleen maar als er nieuwe manieren worden bedacht. Want het ambacht je... is sowieso afgeschreven? Nou, dat niet. Maar, maar um, ambacht is een klein onderdeel ervan. Maar hmm. het grotere onderdeel moet toch wel. Okay. Uh, ja, nou, goed. Nou, dan nodig ik luisteraars uit, want we hadden bedacht dat het over het ambacht moest gaan. Had ik dan toch een klein beetje verkeerd begrepen. Christine Meinertma. Maar Laten we het dan over de schoonheid van het maken hebben. Heeft u thuis dingen waar dat uitspreekt? Of, hè, dat, dat, alles waar we het over hebben. In dit geval met uh, mijn gast Christine maar Laten we dat terugbrengen tot de schoonheid van het maken. Heeft u daar ervaring mee? Ziet u dat terug in sommige productiemethoden? Sommige voorwerpen die u thuis heeft? Of beoefent u dat? Al of niet aanwachtelijk. Uh, dan bent u uitgenodigd om ons te bellen. Op 0801121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800 en U kunt natuurlijk ook e-mailen naar kazeluna NCV.nl alles wat getwitterd wordt onder het motto... schoonheid van het maken... dan eh, volgen we dat ook wel. Goed. Je hebt trouwens. Dat is even iets anders. Hoewel we volgens mij... Eind... we zouden eindeloos over dat vlas door ja, kunnen gaan. Nee. Of, want we nee. nog hebben nog helemaal niet over de producten echt gehad... die je ermee nee, nee, nee. maakt. Maar je hebt een boek bij je. Dat wil ik toch wel even melden... Waar je trots op bent. Dat is net uit het Nederlandse fotoboek. Waar NAI-uitgevers uitgebracht. Samengesteld door Frits Giersberg en Rick Suurmond. En dat is een overzicht van de beste fotoboeken foto ooit in Nederland gemaakt. Mm, sinds 1945. Sinds 1945. Maar goed, daarvoor had je nog geen fototoestem. <lacht> en daar sta jij in. Daar sta jij ook alweer in. Niet alleen in het MoMA en het Zeus Museum en in het Textielmuseum in Tilburg. Maar ook in dit fotoboek. Met wat? Met uh, een boek wat heet Checked Baggage. En dat is uh, mijn eindexamenwerk van de Design Academy geweest. En uh, ja, ik zie mezelf wel een beetje als een soort koekoeksjong in dit boek. Ik hoor je eigenlijk helemaal niet. Waarom niet? Nou, omdat ik eigenlijk echt niet een fotograaf ben. Of Ik heb die foto's wel genomen, maar het is, ja, ik heb het nooit met die intentie ja, gemaakt. Dus het is eigenlijk meer... Een verrassing dat het ja, ook zo goed terechtgekomen is. Maar, ja, wat, wat, wat, wat. maar goed, vertel dan even wat het is. Want ja, het weten... is een, een eigenlijk is het een productcatalogus van alle producten die in één week op Schiphol Airport in 2002 ingenomen zijn. Dus het zijn ja. 3264 objecten die je kan zien als, of die gezien worden als wapens, maar de meeste daarvan ja. zijn eigenlijk gewone huishoudobjecten. Ik zie daar mijn eigen zakmes terug. Ja. Een van die zakmessen die ik ben kwijtgeraakt met mijn stomme kop altijd weer vergeten in de, de bagage die het ruim in gaat uh, te ja. stoppen. Nou, onherroepelijk ben ik het. het Gewoon één keer ben ik de dans ontsnapt. Um, en die heb je dan gegroepeerd en gefotografeerd. Er ja. ziet trouwens ook een bijl bij. Ja, die pijl is wel een <lacht> beetje eng. Er staan wel een paar dingen in waarvan je niet echt <lacht> blij zou worden als je medepassagier die in zijn tas houdt. Ongelooflijk. Um, maar dat is dan toch apart dat je zoiets niet maakt vanwege de foto's, mm -hmm. als fotografie... maar het komt dan wel in een boek over de beste fotografie. Wat is dat voor talent van jou? Nou ja, het is meer een soort van samenloop van omstandigheden... omdat iemand hoor, heeft ooit gehoord dat ik hiermee bezig was. En die persoon is toen Martin Parr ergens tegengekomen. Die heeft toen verteld, nou, ik heb nou een meisje ontmoet... die is een boek aan het maken over... over uh, ...objecten die op Schiphol uit de handbagage zijn gegaan. Toen heeft hij gezegd... Dat Mark, ik... Martin Parr is een van de belangrijkste, nou ja, beroemdste fotografen ter wereld. Ja, en, en vervent fotoboekenverzamelaar. En die zei toen, als het meisje dat boek af heeft, ...vraag dan of ze het naar hem opstuurt. En ik wist toen eigenlijk helemaal nog niet wie Martin Parr was. Maar uh, nou, toen heb ik dus het, ja, het eerste boek aan hem opgestuurd... En hij vond het heel mooi, dus toen heeft hij het opgenomen in een boek over fotoboeken. Wat vindt hij daar mooi aan, denk je? Um, nou, ik denk dat, of ik hoop dat wat hij er mooi aan vindt, is wat ik heb geprobeerd erin te leggen. En dat is dat het een boek is wat eigenlijk beschrijft hoe we, hoe we omgaan met, uh, met de angst voor terrorisme en hoe we proberen ons te beveiligen op een manier die natuurlijk hmm. ja, twijfelachtig is. Ja, een hele ja. ingewikkelde problematiek. Natuurlijk. Eigenlijk. Ja. Nou ja, als je, zeg maar, kinderbestek moet gaan innemen. Ja, het, het, het, het, uh, het ademt gewoon angst. Als je kinderbestek mm. moet innemen. En, uh, er zitten ook best wel een paar enge dingen in, maar veruit het meeste zijn gewoon. Ja, gewoon huishouddingen. Mm. Kijk, als je, zeg maar, iemand... Je moet beveiligen tegen iemand met een... met een kinderschaar, ja dan. Ja, dan is er iets koptjes Dat iets is natuurlijk niet. gewoon. Ja. Dat is dus dat dan. vertellen die, die, eigenlijk die hele onschuldige foto's. Waarbij je op één pagina... Is, heb je een hele serie messen die allemaal op elkaar lijken... onder elkaar gelegd. Dat heeft dan ja. weer een prachtige vorm. Um, het verhaal van de angst eigenlijk. Waar we in de greep van zijn. Ja, en, en daar, daarna zijn er nog allerlei soort subverhaaltjes. Omdat er dan bijvoorbeeld, uh, ja, dan heb je uh, acht pagina's lang met alleen maar ikea scharen en dan nog allerlei pagina's met zakmessen van de koninklijke landmacht in allerlei. Dus het zegt ook heel veel over wat mensen precies gebruiken en ja. heel veel nep en echte voorwerpen. En dus ja, naast dat hoofdverhaal zitten er dan nog allerlei persoonlijke ja, mooi. kleine verhalen in. God, dan is het alweer bijna kwart voor één en we hebben het toch helemaal niet over je varken gehad. <laughs> dat is weer een ander project. Want het is ook, dat, dat project is in ieder geval in Tilburg ook te zien. Ja. Pink. En ja. dan vocht er een nummer: 050 05049. 49. Ja. Um, waarin je hebt laten zien um, hoeveel producten, bij hoeveel producten, en het zijn er geloof ik bijna 200, gebruik wordt ja. gemaakt van een onderdeel van het varken. Ja. Klopt. En dat is eigenlijk je meest ik denk, het is je meest um, protestachtige actie. Of waar het het duidelijkste in zit. Je verzet tegen de manier waarop wij denken dat wij op eigen houtje uh, in de wereld kunnen staan. Zonder ja. ons te verbinden met. Ja. Toch? Ja, ja dat, voor mij gaat het heel erg over inderdaad die verbinding tussen, uh, tussen ons en de dingen die we consumeren ja. en, en wat dat allemaal betekent, zeg maar. Ja. En voor mij is het varken ook wel echt een voorbeeld. Dus Het, het, had, het had ook over een plant kunnen gaan, maar ja. Ja, een varken je is... jij hebt maar... niet een speciale liefde voor varkens, hoe intelligent nee, ze ook zijn. Nee, nee, maar... nee, hoe leuk ze ook zijn. Wat nee. heeft je het meest verrast eigenlijk? Uh, wat me het meest verrast heeft, is dat... Ja, ik heb ongeveer drie jaar onderzoek gedaan. En ik heb ook geprobeerd om iedereen, voor zover dat mogelijk was, echt te benaderen. Dus alle bedrijven waar ik van wist. Uh, en wat me heel erg verbaasd heeft, is dat mensen waar je van dacht dat ze heel erg... Uh, Um, afstandelijk en geheimzinnig zouden zijn dat eigenlijk niet waren. En mensen waarvan je dacht dat ze heel open en trots zouden zijn, uh, dan juist weer heel ja. gesloten. En, wie, en, wie dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ik vond op een gegeven moment een, een, een hartkleppenfabrikant. En, um, en toen dacht ik, nou ja, van alle producten uh, van het, die ik was tegengekomen, zou ik bijna wat mij betreft kunnen we afvragen... waarom ze, ja, dat het twijfelachtig is om daar een varken voor te slachten. Maar een hartklep, zeg maar... een mens wat door kan leven... door de, letterlijk de hartklep van een varken over te nemen... ja dat is natuurlijk echt een schitterende toepassing. Ja. Het is, en deze hartklep is dan... Uh, het is heel erg low-tech... omdat het gewoon letterlijk een varkenshartklep is. Maar het is ook nog eens heel high-tech... omdat het in een soort heel mooi metalen Formpje uh, zit wat wat zonder echt een operatie in dat hart geplaatst kan worden en dan gaat het ook nog automatisch kloppen dus het is echt een soort wonder en uh, de makers zeg maar daarvan die waren heel enthousiast dus die zeiden ja, we gaan we jou wel een hartklep uh, lenen en dan doen we hem in een potje dat die goed blijft en we hadden we afgesproken op het tankstation dat ik het op kon komen halen en helemaal als contraband uh, obscuur maar helemaal goed geregeld en op een gegeven moment hoorde ik niks meer en toen bleek dat de directeur van dat bedrijf had uh, gezegd van ja we gaan we niet aan meewerken want ik wil niet dat mijn product met varkens geassocieerd wordt terwijl mensen met zo'n varkenshart weten heus wel dat dat ik bedoel dat is nou net zoiets waar je dan echt trots op zou kunnen zijn en die, ja. ja maar dit is dus wel precies wat de, de, de kern van, van moet je zeggen onze vervreemding ja. want dit gaat dus over de wezenlijke verbondenheid in dit geval tussen een dier en de ja. mens ja. Een zaak van leven op dood. Mm -hmm. Maar die mag je niet benoemen. Nee. Omdat wij niet willen dat het bij elkaar hoort. Nee. Dus dat is precies de paradox waar jouw werk over gaat. Over, dit ja. gaat, gaat over de vervreemding van de mens. Wij zijn zo vervreemd van onze omgeving. Dat we zelfs daar waar we echt bij elkaar horen. Niet bij elkaar mogen horen. Ja, dat is, ja nou, Ik vond dat een gek voorbeeld. Omdat ja. dat nou juist echt een heel mooie... Uh... Toepassing. Ik vind het heel, heel naar Frant. Ja. Echt, echt, Ik vind het echt heel, heel ernstig eigenlijk, dit. Wat je nu, precies dat wat je nu, nu vertelt. Ja, ja ik, ik vond het gewoon ook wel... Um, want ik ben heel open dat onderzoek ingegaan. Dus ik heb gewoon gedacht, ik ga, ik ga gewoon heel sec onderzoeken wat ja. er allemaal van gemaakt wordt. En als je dan op zo'n manier daarmee bezig bent, dan kom je dus allerlei dingen tegen die je helemaal niet verwacht ja. had. Of die heel anders zijn dan je dacht dat ze zouden zijn. Die gaan eraan kleven, ja. ja. Dat wordt eigenlijk het volgende. Uh... Ja, het vlas gaat natuurlijk door. Ja, dat vlas, daar ben ik denk ik nog wel... Uh... De nog lang niet bevredigd. Nee, daar ben ik eigenlijk nog wel een hele tijd mee bezig. Um... Ja, ik denk eigenlijk dat ik even met dat vlas bezig ben. <laughs> dat hoop ik in ieder geval. Goed. Um, nou ja, het is duidelijk waarom nieuwsgierigheid, schoonheid en verbondenheid. Uh, wat mij betreft zijn dat de begrippen die er op een prachtige manier uitkomen. Ik dank je wel. Ik wens je heel veel uh, succes. Dank met you. alles waar, waar je nog uh, toe verleid zal worden om je in te verdiepen. En dan zal rol weer prachtige films over maken. Uh, dank en heel veel succes. Dank je wel. Trouwens, als, als je nog zou willen blijven... dan mag dat natuurlijk wel na, na het hoorspel, dat zometeen... maar dat moet je zo meteen maar even bekijken. Wij gaan alle mensen die nu geluisterd hebben oproepen... om iets te vertellen over wat hiermee te maken heeft. Met de schoonheid van het maken, met ambachtelijkheid... met voorwerpen die een verhaal of een geschiedenis hebben. Daar kunt u over bellen. Met de gratis telefoon van uh, Kazeluna. Dat is 0800-1121. 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook e-mailen. Kazeluna, ncv.nl. Oh, er zijn al dingen binnengekomen. Van Anneke, kan ik dat nog vertellen? Twaalf seconden? Nee, dat wacht ik even mee. Want we gaan eerst naar het hoorspel luisteren van uh, het bureau. Maar het hele tweede uur van Kazeluna vullen wij met iets moois. Dat heeft te maken met maken. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV.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 Makelaar? De eigenaar. Des beter. Koning, ik hoor bij Balk. Meneer Koning is mijn plaatsvervanger. Zullen we het huis dan maar even van beneden naar boven doorlopen? Daar komen we voor. Zoet eruit. Ik weet niet hoeveel personeel u heeft. De vaste staf staat uit 25 vijf... man, maar we hebben ook nog veel los personeel. Echt. Dan zou je hier eventueel een fietsenbergplaats kunnen maken, want op de vracht is daar geen ruimte voor. Dat is dus niet nodig, want we zijn allemaal gemotoriseerd. Hoe staat het met de parkeerruimte? Dat is belangrijker. Met zoveel mensen zou het wel eens een probleem kunnen geven. Maar ze zullen toch wel niet allemaal tegelijk met de auto komen. We krijgen bovendien veel bezoekers, ook veel buitenlandse bezoekers... en die moeten hun auto ergens kwijt. Dat zou inderdaad een probleem kunnen worden. Maar daar moet toch een oplossing op op op voor te vinden zijn. Taak van de gemeente. Vier verdiepingen. Voor- en achterhuis. Lichtschacht. Beletage. Voorkamer met grote schouw. Geschikt als directiekamer met in de achterkamer het Plus. Ga u voor naar de eerste verdieping. 100.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 Zijn we eigenlijk even oud? Ik ben van 26. Ik Zo. Zou het lastig zijn om voor dan je en jij te te zijn? Ik denk niet dat dat lastig is. Laten we dat dan doen. Je hebt kunnen luisteren naar het pianoconcert nummer 24 in C-Klein... ...klaaf het 7491 van Wolfgang Amadeus Mozart... ...uitgevoerd door Arthur Rubenstein... ...met het RCA Victor Symphony Orchestra onder leiding van Joseph Kips. We besluiten nu dit ochtendconcert met de eerste symfonie van Johannes Brahms. Of had je dat willen horen? Nee.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 Daarna kwam ik terecht op de administratie van een bank. En toen ben je liedjes gaan verzamelen? Ja. Zolle, hier kom ik vandaan. Dat wil zeggen, mijn ouders. Zoiets dacht ik al. Wat trok je daarin aan, in die liedjes?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 De tweede die stierf, het was midden in de nacht En de tweede, de tweede die stierf, het was s avonds al laat De derde die stierf, het was morgens nog vroeg En de derde, de derde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 Daar klopten zij oh zo voorzichtigjes aan. En daar klopten daar klapten zij o zo voorzichtigjes aan. Ach, vader lief, doe, to, doe open, doe open de deur. En nog vader lief, vader...